...bring met het NOS-journaal. Duizenden mensen in Washington D.C. zijn de straat opgegaan... ...om te protesteren tegen de inzet van de Nationale Garde. Sinds vorige maand zijn er troepen gestationeerd in de Amerikaanse hoofdstad... ...om, volgens president Trump, de buitensporige criminaliteit in de stad aan te pakken. Uit cijfers van de politie blijkt echter dat de totale criminaliteit juist is afgenomen. De demonstranten eisen dat de Nationale Garde weer vertrekt uit Washington D.C. President Trump dreigt ook nog met de inzet van troepen in Chicago. De Belgische politie is nog altijd op zoek naar de man... die gistermiddag in Oostende een vrouw doodschoot. De schutter sloeg mogelijk op de vlucht in een taxi. Over het motief is nog niets bekend. Een getuige zegt tegen Belgische media... dat het slachtoffer van 43 een man achtervolgde... en tegen omstanders riep dat de politie gebeld moest worden. De man zou zich vervolgens hebben omgedraaid en de vrouw hebben doodgeschoten. De politie in België houdt nu een klopjacht op de dader. In een ondergrondse vuilcontainer in Amsterdam-Noord... heeft de politie tientallen dode eenden en ganzen gevonden. Er was bij de politie een melding binnengekomen van een lijke lucht. en Daarom was het vermoeden dat er mogelijk een menselijk lichaam in de container lag. De Amsterdamse politie vond meerdere blauwe vuilniszakken... met daarin 50 tot 60 dode eenden en ganzen... Wat er met de dieren is gebeurd en wie ze in de container heeft gegooid is onduidelijk. Op het filmfestival in Venetië is de Gouden Leeuw uitgereikt. De prijs voor beste film ging naar Father, Mother, Sister, Brother... van de Amerikaanse regisseur Jim Jarmusch. De comedy is een drieluik over de relatie tussen volwassen kinderen en hun ouders. De Zilveren Leeuw, voor op één na beste film, ging naar The Voice of Hind Rajab... Daarin is het laatste telefoongesprek te horen van een vijfjarig Palestijns meisje in Gaza. Ze smeekt om hulp als de auto waarin ze zit onder vuur wordt genomen door het Israëlische leger. Het weer, het is helder en zo'n 10 tot 15 graden in de ochtend nog kans op wat mist... maar daarna bleek, breekt de zon door. Tot 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Get F.M. Something very wrong So...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 And around me, boy And hold me like a war A cuddly toy Let me feel that warmth Of your embrace Don't you let go mm, It's just a waste of time So I pretend When I think you know We're more than friends Must we let our future All night Z. Z. F. M.